506.9, straks meer. Maar eerst het NOS hey, nieuws van... Hey, it's is life. Life is life. Daarbij zijn de meeste onderwerpen wel aan de orde gekomen, maar er zijn geen knopen doorgehakt.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 Maar ik uh, wens je nog veel plezier met Mariet van der Brand, oftewel van de Benthelder met laat me leven. Of misschien dat komt nu. Oké, okay, heel luister plezier. En dat altijd vol me bent, hou van mij niets verborgen. Wij zijn voor elkaar bestemd. Laat zien dat jij er bent. Het gaat nu morgen. Laat ons, laat me leven. Dat is alles wat ik vraag.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 Ja, dat, ik denk dat het voornamelijk is gekomen door, uh, doordat we geweest zijn bij, uh, bij de kids op 20. Bij, bij Monique Smit. En die, uh, ja, die, dat, die heeft dat een beetje in het leven geroepen. Dus ik denk dat dat een beetje om die reden is. Maar niet bewust is dat gegaan hoor. Oké, okay, want uh, ja, ik had laatst ook een cd gekocht van de kids op 20 heel toevallig. En daar stonden jullie ook gewoon al op. Op de nieuwste kist op 20 van de zomerrit. Ja, dat klopt. Ja, en, uh, en niet alleen op die, want we staan ook op die van de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 dit is dan de band Helder, vroeger giga live met het nummer, elke dag. Oké, okay, nou, top. Oké, okay, tot ziens. Oké, okay, tot ziens. Hoi. Ze staat op een uurtje of negen. Smeert haar broodkopje koffie erbij. Kijk de Sofie ze van hem nooit mocht volgen. Dat doet haar goed.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 7 De gordijnen zijn dicht En er ligt er nog uit Ze bedenkt Wat ze nu weer moet Eten Het diner stelt ze uit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 en dan zit ik hier nog gewoon gezellig in mijn eentje. En ja, wil ook niet dat morgen de zon gaat schijnen? Ik wens u nog een fijne dag verder en ik neem zo de telefoon op. Tot zo!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 Ramagana ga na Ramagana Rama ga na na na, The ga na na. Ba de ga la ma ne na na, Ba de ga la na na, Ba de ga na na, Ba na na. na na na, na.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 The love of the common people sparse from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love it just as much as she can. And she can. It's a good thing you don't have It's us there. You put fall through the hole in your pocket and you lose it in the snow on the ground. You gotta yeah. walk in the town to find a job. What's it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 GK.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 We never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 Zij zijn bij heel goed luisteren houden. Als er eens zou een oranje vikende op mijn één stap op mijn boomboot zet, joh. De spreed één keer hier, joh Je spreekt zijn ballen eraf. Boombooten to go, boombooten to go. In hartje Amsterdam. En voor iets minder mag het hoop. Boombooten to go, boomboten to go. Verkoop ze nu, want na het is dag zijn ze ruik voor de sloop. Doelpan voor oranje,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 Nou mensen, het is bijna negen uur, zoals ik net al zei. Ik dacht dat hij iets langer door zou lopen, maar het gaat toch niet door. Dus ik denk, ik praat het laatste uur even voor aan deze, aan dit programma hebben meegewerkt. Nou, Rob Harms, u heeft het misschien niet gehoord, maar hij heeft toch meegedaan, want door hem ben ik net op tijd. Nou, niet op tijd, maar later in de studio gekomen, zodat dit programma toch mee mogelijk heb kunnen maken. Pascal van de Beek wil ik bedanken voor me te corrigeren. Wat eigenlijk niet hoefde, maar... Ja, het was toch een belangrijke onderbreking. En ik wil Albert-Jan Vos bedanken ook... Voor de verzoekjes die hij heeft aangevraagd. Ja, en uh, als jullie nog langs Hotel Hoogland komen... Ik zou zeggen, loop even binnen en feliciteer Floris Faber. Want ja, mensen... Hij is vandaag jarig. En ik uh, zeg... Ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden. Nog 60 seconden op de klos. Nee, jongens, ik zeg het verkeerd... We gaan zo meteen afdelen naar nieuws. Oké, okay. doei!